6 uur. Het nos journaal Isabel Thomasen. Goedenavond. CDA-leden laten besluiten over Mauro aan fractie in Tweede Kamer. Televisiecopcast Spijkers overleden en veel politiemeldkamers zijn onderbezet, zegt vakbond. Het weer. Vanavond blijft het vrij zacht en is er veel bewolking. Morgen overwegend bewolkt. In de middag kan er plaatselijk wat regen vallen. Het wordt een graad of 16. Maandag meer zon. En ook de dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog. De 18-jarige Mauro heeft geen steun gekregen van het CDA-congres om in Nederland te mogen blijven. Wel namen de CDA-leden een resolutie aan waarin ze aandringen op een humaner asielbeleid in de toekomst. Margreet Boer bij het congres in Utrecht. Margreet, waarom heeft het congres zich niet uitgesproken voor een verblijfsvergunning voor Mauro? Nou, de CDA-leden vonden toch dat congressen daar niet over gaan. Die spreken niet over individuele gevallen. En uh, ze willen dus niet op de stoel van minister Leers gaan zitten. Dus vandaar dat er alleen over uh, algemeen asielbeleid gesproken is. Er is een partijuitspraak gekomen dat uh, asielzoekers die minderjarig zijn in Nederland zijn... die moeten humaner behandeld worden. Dat beleid moet humaner. Maar goed, dat liet onverlet dat een dertigtal CDA's vanochtend... toch echt wel iets wilde zeggen over de kwestie Mauro. Luister even naar een aantal van hen.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 Ja, de CDA die willen dus wel duidelijk dat het CDA uh, het sociale gezicht weer laat zien. Uh, dat ze ook een andere partij zijn hè, dan VVD en PVV, dat vinden ze ook belangrijk. En deze oproep is dus wel door de partijtop gehoord, maar uh, meer dan een oproep is het ook niet geweest vanochtend. Nou is die resolutie waarin staat dat het asielbeleid humaner moet, die heeft het wel gehaald, maar humaner in de toekomst, daar heeft Mauro dus niks aan. Nee, dat klopt. Die heeft daar uh, gek genoeg dus helemaal niks aan... Uh, omdat het dus niet over hem gaat. Minister Leers die zei ook vanochtend dat hij gewoon bij zijn standpunt blijft over Mauro... en dat hij geen verblijfsvergunning krijgt. De minister heeft een weloverwogen beslissing genomen. Helaas is dat voor deze jongen in kwestie niet positief uitgepakt. Maar hij is niet zielig. Hij heeft kracht en heeft kwaliteit. Die gaan we uh, ondersteunen. Het zij in Angola... Of als hij zegt, ik wil hier blijven studeren, dan gaan we kijken of dat kan. Nou, daar ben ik zeer toe gemotiveerd en ook door het congres eh, hier uitgedaagd. Ja, je hoort minister Leers dus zeggen hè, dat hij wil kijken naar een studievisum eh, voor Maura, Mauro. En eh, daar wordt dus ook achter de schermen goed naar gekeken of dat echt gaat lukken. Het CDA heeft daar nu alle hoop op gevestigd. Maar goed, de pleegmoeder van Mauro, die heeft eh, daar eigenlijk geen fiducie in. Luister even. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat er nog andere mogelijkheden zijn die voor Mauro veel meer zekerheid zouden bieden. Wij kennen Mauro, wij weten dat hij het al heel moeilijk heeft om nu op mbo 3 niveau te studeren. Laat staan mbo 4 niveau en dan hebben we het nog over hbo niveau waarvan we eigenlijk ervan overtuigd zijn dat hij dat niet aan kan. De druk op hem wordt daarmee zo hoog. En de onzekerheid die blijft. Want voor hetzelfde geld is de studie over een jaar klaar. En dan zitten we over een jaar in hetzelfde parket. Ja, daar heeft ze. Ja, hier een op punt, het CDA-congres he? kijken ze er echt uh, anders tegen aan. Uh, ze vinden het een serieuze optie hier toch, dat studievisum. En ze zeggen ook, uh, ja, misschien kan hij na een verloop van tijd gewoon aan de slag in een bedrijf na die opleiding. Dus volgens de CDA zijn er best wel kansen. Maar goed, echte zekerheid kunnen ze hem nog steeds niet bieden. Dan heb je de kritische Kamerleden Verier en Koppian van het CDA. Die vinden sowieso dat Mauro moet blijven. Gaat dat lukken? Nou, veel hangt af van uh, wat er aanstaande dinsdag in de Tweede Kamerfractie gebeurt. Want dan vergaderen ze daar. Uh, dinsdag moet er ook gestemd worden over allerlei moties nog... of Mauro toch een verblijfsvergunning zou kunnen krijgen. Uh, dat wil een meerderheid van de CDA-fractie niet. Die zeggen er is geen optie meer om hem een uh, verblijfsvergunning te geven. Alleen die weg via het studievisum. Dat is voor de meerderheid van de CDA-fractie een optie. En ook VJ en Koppejan, die twee kritische Kamerleden... die zeggen ja, dat is de meest serieuze optie. En ze hopen ook dat dat lukt, dat het via een studievisum lukt lukt Mauro hier te halen. Maar goed, als dat niet lukt, dan moet Mauro toch blijven, zeggen deze twee Kamerleden. Mijn inzet bij de discussie in de fractie, en daar voeren we, voeren we natuurlijk de politieke discussie, uh, zal zijn dat wij bepaalde verwachtingen gewekt hebben. En dat wat dat betreft, in het geval van Mauro, hij moet kunnen blijven. Nou, Ik ga er gewoon van uit dat er linksom of rechtsom gewoon een oplossing wordt gevonden uh, zodat Mauro hier zijn leven met zijn pleegouders kan voortzetten. Ja, linksom of rechtsom, u hoort het aan zeggen, hè, moet hij blijven. Nou, de vraag is dus of dat gaat lukken, want ja, alles lijkt toch af te hangen van dat welslagen van die weg van dat studievisum. Kortom, komen ze eruit dinsdag in de fractievergadering. Uh, nou ja, de druk is heel erg groot om er eensgezind uit te komen. Verhagen heeft hier zojuist op het congres die druk nog wat opgevoerd... door een oproep te doen om er eensgezind uit te komen. En ja, als je de fractievoorzitter in de Tweede Kamer... Sibrand van Haarsma-Buma spreekt... die zegt ook uh, dat hij uh, daar uh, aan zal werken... en dat hij denkt dat het moet uh, lukken. Die eensgezindheid wil het CDA natuurlijk. Dat is heel belangrijk, maar niet alleen voor het CDA. Want ook Geert Wilders van de PVV, die kijkt mee. En dat voelen ze toch hier bij het CDA. Uh, wil dat het CDA zich aan de afspraken houdt... die in het gedoogakkoord staan. Dus dat maakt uh, het een politiek beladen beslissing aanstaande dinsdag. En uh, ja, als er geen eensgezindheid is... Ja, dan raakt dat toch de stabiliteit van het kabinet. Dus alles op alles wordt gezet om dinsdag tot een uh, eensgeluidend uh, besluit te komen. Margrethe Boer in Utrecht. TV-kok Cas Spijkers is vanochtend overleden. Hij werd bekend als chef-kok van restaurant De Zwaan in Oosterwijk... Waar, uh, Oosterwijk waarmee hij met... Uh, twee sterren in de Michelin-gids kwam. Later werd Spijkers een van de eerste tv-koks van Nederland. Hij maakte programma's als Koken met Sterren. In 2009 werd de koksopleiding, de Kass Spijkers Academie, opgericht... met vestigingen in Boksmeer en de Lutte. Vorig jaar werd hij vanwege zijn grote verdiensten... voor de culinaire cultuur in Nederland benoemd... tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Spijkers was al een paar jaar ziek. Hij is 65 jaar geworden.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 Veel meldkamers van de politie kampen met onderbezetting, zegt de politievakbond ACP. De bond trekt aan de bel naar klachten van agenten uit Utrecht. Door de onderbezetting komen agenten op straat in problemen, zegt ACP-voorzitter van de kamp. Het heeft grote gevolgen voor hun, voor hun, maar ook voor burgers of verdachten met wie zij moeten werken. De politie is afhankelijk op straat van informatie van die meldkamer. Um, en die moet je snel en uh, ook accuraat krijgen. En ja, er is nu sprake van onderbezetting. En dat heeft al geleid tot situaties waar collega's besloten hebben om uh, dan maar niet op te treden of het anders te doen. Zo komt het voor dat de agenten die op een auto af willen te lang moeten wachten tot het kenteken is gecontroleerd. Dus moeten ze zonder informatie op de inzittende af wat gevaarlijke situaties kan opleveren. En dat is niet het enige voorbeeld, zegt de politiebond. Die zijn er meer, maar voor ons is het belangrijkste signaal dat dit voor ons onervaardbaar is. We zitten nu al bijna een jaar te wachten op een besluit over hoe het nu met die meldkamers zal gaan. We horen meer meldkamers die onderbezet zijn, dus het speelt op veel meer plaatsen in Nederland. En dat komt omdat er... Uh, ja bestuurlijke en politieke discussies zijn over waar ze nu moeten komen en waar niet. Voor ons gaat het erom dat onze mensen veilig kunnen werken. Burgers de zekerheid hebben dat de politie goed toegerust is. Dus wij willen absoluut dat de minister nu een beslissing neemt en duidelijk maakt hoe het moet worden. Geen discussies meer met het bestuur. Nu besluiten, want dit soort risico's zijn onaanvaardbaar. De politie Utrecht geeft toe dat er roosterproblemen zijn, maar zegt dat er geen sprake is van onderbezetting. Door de onzekerheid over het aantal meldkamers en waar ze komen... is het verloop onder het personeel groot, zegt de politiebond. Ook kunnen vacatures niet worden opgevuld van de kamp. Het is echt een vak. Uh, het is heel belangrijk voor de collega's. Het is cruciaal om goede informatie en ook snel te geven. Want de veiligheid hangt daar daarvan af. Maar normaal gesproken hebben we echt geen moeite om die functies vervuld te krijgen. Alleen, als je niet weet waar je over een week of over twee weken of over drie maanden werkt... en of dat dan nog wel voor jou ook zo is... Nou, dan krijg je dit soort keuzes. De politietop wil op korte termijn maatregelen nemen om de problemen op te lossen. Waar die uit bestaan is niet bekend. Van de Kamp wil dat minister opstelte van Veiligheid en Justitie zo snel mogelijk een besluit neemt. De beslissingen over wie de meldkamers en hoeveel ervan komen en waar, die is aan de minister. Dat is opgenomen in het regeerakkoord, dat heeft ook te maken met nationale politie. Dus de korpsen kunnen daar op zichzelf niet zo heel veel aan doen. Behalve een uiterste best om het goed te laten draaien. Maar ja, nu zitten we in deze situatie. Daarmee is voor ons de grens bereikt. Wij willen nu dat er actie wordt ondernomen. ACP-voorzitter van de Kamp over de problemen bij de politie... door de onderbezetting van de meldkamers. Het overgrote deel van de internationale banken gaat akkoord... met het afschrijven van 50 van hun beleggingen... in Griekse staatsobligaties, zei directeur Delora... van de internationale bankorganisatie IIF... tegen de Duitse krant Welt am Sonntag. Het afschrijven van Griekse obligatieleningen... is een van de pijlers onder het akkoord over de eurocrisis... dat donderdag werd bereikt. Critici hadden hun twijfels omdat banken... Niet verplicht zijn om hun leningen aan Griekenland af te schrijven. Maar volgens Dellera zullen 9 van de 10 banken dat doen. Sport. Het Nederlandse mannen-bridge-team is wereldkampioen geworden. In de finale werd het tweede team van Amerika verslagen. Na 18 jaar is Nederland dus weer kampioen. En dat werd gevierd door de Bridgers. Can I, can I ja, Leeldroel, onbeschrijfelijk. Het is echt uh, het mooiste wat er is. En ja, gewoon in eigen land kampioen worden. Het is fantastisch. Ik ben waanzinnig blij. Dit is echt een droom die uitkomt. Echt fantastisch. Ja, het is nog steeds niet helemaal goed te beseffen. Het was uh, van tevoren toch iets waar we heel erg op hoopten. Maar toch niet dachten dat we echt een hele grote kans hadden. We waren nog in de opbouw, maar dat het gelukt is, ja, onbeschrijfelijk. Ja. Ja, voor mijzelf is het ook waanzinnig. Je krijgt een, nog een betere naam. En daar uh, ja, hebben we zo hard voor gewerkt met het hele team. En dat het dan uitkomt, dat is. Het... Echt uh, super. Simon de Wijs en Sjoerd Brink, twee leden van het succesvolle Man -en bridge team In de Engelse competitie was het vandaag de dag van Robin van Persie. De spits van Arsenal leidde zijn ploeg naar een 5-3 overwinning bij stadgenoot Chelsea. Van Persie maakte drie van de vijf treffers. In de Nederlandse competitie krijgt Roda JC over ongeveer een half uur Ajax op bezoek. Graag naar Niemeyer, je bent in Kerkrade. Kan Ajax moed putten uit die bekerwedstrijd van de afgelopen woensdag tegen datzelfde Roda? Nou, niet eens zo heel veel, want opnieuw kwam Ajax in die wedstrijd op achterstand. En dat is iets wat Ajax eigenlijk elke week zo'n beetje overkomt. En de trainer van Rode JC, Harm van Veldhoven, had toch wel zoiets. Er had voor ons wel meer ingezeten als op de belangrijke momenten iets meer thuis hadden gegeven. En dan heeft hij eigenlijk wel een punt, hoewel aan het einde van de rit die overwinning van Ajax niet onverdiend was. Want dat zou ook te zwaar zijn aangezet. Ajax staat zesde, heeft maar 17 punten. Gaat opnieuw spelen met drie verdedigers, zoals dat afgelopen donderdagavond, woensdagavond ook het geval was. Dat betekent dat Gregory van de Wiel opnieuw niet speelt. De rechterverdediger van Ajax zit opnieuw op de reservebank. En hij ja, is toch een international. Zou van de week rust gehad hebben. Maar op deze manier wordt het toch wel wat vervelend zo voor hem. Sulimani heeft deze wedstrijd niet gehaald. Een liesblessure blessure. Maakte er zes Siegterson zoals bekend. Maakte er vijf. De topscorers er niet bij. Bulikin op de bank en de jong in de spits. Eriksen is terug. Dat is zo'n beetje de ploeg van Ajax. Kwart voor zeven. Reinhold Wiedemeij de Later vanavond staan nog meer wedstrijden op het programma... waaronder de topper FC Twente-PSV. Alle wedstrijden zijn te volgen in de Lijn... vanaf 7 uur op deze zender. Radio 1. Verkeersinformatie bij de ANWB. in de Geest. Er staat een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelovarensveen en Leidsendam 9 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht... Verkeer richting Den Haag kan beter de route via Sassenheim volgen over de A44... en dan via Wassenaar over de N44. Verder een file veroorzaakt door wegwerkzaamheden... Hij staat op de A50 van arnhem naar ost tussen de knooppunten Valburg en Ewijk 4 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De CDA-kamerleden Jan en Ferrier blijven erbij dat de jonge asielzoeker Mauro in Nederland moet blijven. TV-kop Kas Pijkers is vanochtend overleden, hij was 65. En veel van de meldkamers van de politie zijn vaak onderbezet, zegt de politievakbond ACP. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal, zometeen de NTR met Pavlov.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 Heel wat mensen blijken onverklaarbare lichamelijke klachten te hebben. Klachten waarvan artsen de oorzaak ook niet weten. 30 tot 50 procent van alle klachten waarmee we naar een huisarts gaan... blijft onverklaard. Het zit tussen je oren, wordt er dan gezegd. Maar onderzoeker Jan Houtveen en gezondheidspsycholoog Astrid Blok... vinden dat niet terecht. Straks praten we erover met hen en ook met Nellie Harmsen. Zij heeft een aantal klachten waarvan, waar doktoren geen verklaring voor hebben. En er is live muziek in Pavlov van Marinus de Goederen. Hij is de zanger van de band A Balladier. Maar eerst praten we over de verdeling van mannen en vrouwen over Nederland. Als de stad een vrouw is, dan is het platteland een man. Steeds meer steden hebben een overschot aan jonge, goed opgeleide vrouwen. Op grote delen van het platteland is er juist een overschot aan mannen. Hoe dat komt en welke gevolgen dat heeft, bespreken we met Jan Latte. Hij is bijzondere hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam. En over welke steden hebben we het dan? Nou, over alle steden, maar aan de top staat Utrecht. Tenminste in 2011. En uh, vlak daarachter uh, Nijmegen. En om de aantallen even te noemen. Ja. We hebben het dan specifiek over jonge vrouwen, jonge mannen in de twintig. En wat je ziet is dat in die steden ongeveer op 130 uh, jonge dames, 100 mannen aanwezig zijn. En heeft dat te maken met de universiteiten die er zijn? Dat heeft te maken met de universiteiten, maar dat heeft natuurlijk nog met heel veel andere dingen te maken, namelijk ook, laten we zo zeggen, emancipatie, ambitieuze jonge vrouwen, meisjes die het beter doen op school dan jongens, dat zit daar allemaal onder. En de gevolgen gaan we nu bijvoorbeeld zien in die steeds schevere verhouding tussen aantallen jonge vrouwen en jonge mannen in de steden. Ja. Zijn dat, is dat op zich gewoon... Meetbaar, zeg maar, en heeft dat verder niet enorm ernstige gevolgen of leuke gevolgen? Of... Nou, het heeft ver, verdergaande consequenties dan je op eerste uh, oog zou zeggen. Ik bedoel, je kunt zeggen: nou ja, dan zijn er wat meer vrouwen dan mannen en dan gaan die vrouwen verhuizen en is het weer een evenwicht. Zo gaat het dus niet. En, en ik denk: uh, twee dingen. Je kunt op de eerste plaats denken aan de mensen zelf, het individuele geluk. We weten allemaal: jonge dames en jonge mannen willen misschien wel een gezinnetje worden. Nou, ja, wat je ziet is dat op individueel niveau... veel jonge dames hun droom niet meer zien uitkomen. Dat is echt één gevolg daarvan. Hè. Dan zijn ze dertig. Ze hebben die partner die ze wilden niet kunnen vinden. Nou ja, en wat zien we dan in onze samenleving? U kent het ook allemaal, dat zijn de verhalen over de, een ijscel in de diepvries. Uh, men denkt, ja, dan komt dat moment nog. Maar de, het basale oorzaak zit hem in die ongelijkheid... die zeer scheve verdeling in mogelijke partners die zich in die steden bevinden... Uh, op maatschappelijk niveau de consequentie, op langere termijn... is natuurlijk uh, dat contrast tussen stad en platteland. En er ontstaat natuurlijk een toenemende mate een platteland... waar juist die vrouwen ontbreken. en Dat is nou niet zo leuk voor de mannen die daar zijn gebleven. Want, nee. wat, wat gebeurt er dan op het platteland? Op dit moment of toch, ja, hoe Nou, zou je ja, zien? Wat als, er, als de vrouwen wegblijven? Nou ja, dan, dan krijg je het fenomeen... dat daar nogal wat mannen niet een geschikte partner vinden. Die, die zouden ook graag een partner vinden, maar... maar de A, beperkte aantal vrouwen die er zijn, zijn natuurlijk ook selectief. Er blijft een bepaalde groep mannen over... die eigenlijk onderaan de ladder staat... en niet meer aan bod komen op dat platteland. Nou, welke we weet... ladder is dat? Ja, noem het de ladder van maatschappelijk aanzien. Laten we het even, de, de ideale schoonzoonladder, laten we het zo eens noemen. <lacht> He, daar kun je ook gradaties in hebben. Van... Maar dan hebben we het over opleiding, eh, inkomen. Nee, oh ja, kijk, statistiek is één ding... En dan kun je kijken hoe ga je dat in beeld brengen dan ga je naar opleidingsniveau. Diploma is een indicator voor iemand zijn maatschappelijk succes op het moment. Als je een goed diploma hebt, staat dat min of meer garant voor een goed inkomen lang leven, gezond leven. Um, dus dan ga je meten met diploma, maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. Het is niet alleen die, het niet hebben van een diploma bijvoorbeeld, omdat je op het platteland bent gebleven en niet bent gaan studeren. Um, maar, maar we zullen daar ook vaker aantreffen... Uh, uh, mannen die ook de sociale participatie een beetje missen... minder emotioneel intelligent zijn en die blijven over. Het is dus meer dan dat, dan alleen maar een diploma niet hebben. Mm -hmm. Dat staat alleen maar als indicatie voor. Ja. Uh, wat we nu al zien is dus dat, dat een aantal mannen die niet gewild meer zijn... omdat er eigenlijk veel meer... Uh, uh, laag opgeleide mannen komen dan vrouwen. Dat blijft gewoon over. Aan dat laag opgeleid zijn, kleven ook nog andere problemen voor die individuen, ja. vaak. En dat kan dan weer uh, onoplosbaar voor hen worden. Kijk, als je weer naar de statistieken gaat kijken, dan zie je op dit moment dat kijk eens wie de zwervers zijn in Nederland: het zijn vaak mannen. Die redden het niet. Kijk eens wie vaker zelfmoord pleegt, vrouwen of mannen. Het zijn vaker de mannen, die redden het niet. Wie zit in de gevangenis? Het zijn de mannen, die redden het niet. Drankprobleem, overmatig een kenmerk bij mannen. En, en, en, en je kunt ook dan in al die statistieken zien... het hangt vaak samen met het ontbreken van een partner, geen partner hebben. Ah. Zelfs uit de, uit de criminaliteitsonderzoeken ah. weten we... vaak is een partner, zelfs voor een boef... Handig, want dan kan, zal die zich eerder aanpassen. Dus als ja. mannen geen partner krijgen, zijn ze roekelozer, leven ze roekelozer. Maar en Jan, wat, wat, wat is er met ons soort gebeurd? Dat wij minder eh, ambitieus zijn dan vrouwen, minder bereiken? Nou, ik zou het om, omgekeerd zeggen. Het is op de, de vrouwen zijn op dit, de laatste jaren eigenlijk, de vrouwen, de meisjes... de jonge meisjes, zijn ambitieuzer aan het worden dan de jonge jongens. Ze doen het echt beter in het onderwijs overal... Het hangt ook een beetje samen met de andere economie. We zijn natuurlijk van een economie van... Sta, hoog, ho, hoe heet dat, hoogovens en stalen en maakindustrie... gegaan naar een diensteneconomie... Uh -huh. waarin je moet communiceren, stukjes schrijven, praten. Dat worden de belangrijke dingen. Daar zijn die vrouwen dus heel goed in. Dus die economie wordt in toenemende mate ook een, een, een vrouwen-economie in cijfers uitgedrukt. De laatste tien jaar zijn er in Nederland... een half miljoen vrouwen bijgekomen op de arbeidsmarkt. Er zijn nul mannen bijgekomen in ja. aantal. Dus die vrouwen krijgen echt veel meer maatschappelijk belang. Maar, is, dat, is dat alleen in Nederland? Nee, nee dat, is niet, dat is in alle moderne economieën is dat gaande. Ook dat stijgend opleidingsniveau zien we ook in vele landen gebeuren. En wat we dan ook weer zien is op dit moment... de, de opkomst van de steden, dat hoort weer bij die andere economie. In de steden gebeurt dat allemaal. En dan trekken daar ook weer de vrouwen naartoe. Dus je ziet ook die feminisering van steden. Zie je ook in de grote steden met name. Denk ja, ja. Aan New York, Londen, Parijs, Duitse ja. steden heb je dat ook. Maar ik zag zelf in de stad Zwolle heeft het... En de een overschot aan jonge vrouw. Alle steden waar, waar uh, onderwijsinstituten zitten, hoger onderwijsinstituten, hebben dat behalve de steden die een technische universiteit herbergen. En Gaan die steden er ook eigenlijk anders uitzien? Ik bedoel, uh, het straatbeeld uh, is dan waarschijnlijk veranderd omdat je meer vrouwen op straat ziet, maar. Um, zie je het ook nog aan andere dingen terug? Ja, ja dat kun je niet helemaal één op één zo bewijzen. Maar ik vermoed van wel. Omdat natuurlijk vrouwen ook... Uh, zolang men single is, is er ook veel meer een uitgaansleven. Hè? Jonge vrouwen, maar ook jonge mannen gaan dan uit. Dus in die steden zal ook het uitgaansleven... veel meer weer op jonge mensen gericht worden. Dat is al gaande. Maar ook nog eens iets vrouwelijker worden. Dus meer de voorzieningen die vrouwen vragen. Het zal, Kijk... Het zal niet zo sterk zijn dat je morgen denkt... oh, deze hele straat is helemaal voor vrouwen en niet voor mannen. Zo sterk niet, maar het zijn hele geleidelijke ja. verschuivingen... die je best wel ziet gebeuren. Maar toch nog even terug op die rol van mannen en, uh, en vrouwen. Die vrouwen hebben zich ontwikkeld. Die laten zich niet meer uh, nou ja, met een eenvoudige opleiding afschepen... als ze de capaciteit hebben voor een goede opleiding. Die zijn ambitieus geworden. Tegelijkertijd heb ik de indruk dat die jongens daardoor hun... Of de jongens, sommige jongens, sommige, hun ambitie sommige, ja. hè, laten varen. Ja. Wat, wat, wat, ja, je bent geen psycholoog, je bent demograaf, maar toch. Wat gebeurt er met die jongens? Waarom laten ze zich de kaas van het brood eten, zou ik bijna zeggen? Nou ja, er zijn verschillende theorieën. Kijk, we, we kennen ook het maatschappelijk probleem op dit moment. Van hoe komt dat nou dat de jongens het op, op de basisschool en middelbaar onderwijs slechter doen dan meisjes? Waarom zijn meer jongens drop-out? Daar discussieert men over. Men zegt al, dat komt onder andere omdat er meer juffen voor de klas staan. En die begrijpen de jongens niet. Dus die geven de jongens op de kop. En de meisjes en de juffen, dat gaat heel goed. Die begrijpen elkaar. Dus die meisjes vinden het veel leuker op school dan jongens. Dat is één, één gedachte. Um, dat al, het andere punt is natuurlijk dat je met die andere wereld... die andere economie die aan, aan het ontstaan is... de identiteit van mannen ook in het geding is. Die stoere man die... De tram bestuurt, dat bestaat helemaal niet meer. Ik kom uit Den Haag en als ik op de tram stap... dan zit daar een mooie blonde dame voor op de tram. Op dat grote, die grote machine, hè, wat vroeger stoer, is het niet meer. Dus, dus mannen die het daarvan moeten hebben... die hebben het moeilijk in deze wereld. Want dit is een wereld, een, weer, een meer zachtere wereld... waar je op een knopje moet drukken... waar je een beetje moet begrijpen wat die ander heeft gezegd. Dat betekent in wezen een crisisidentiteit man, oftewel... Uh, de mannen zullen moeten uh, aanpassen. En velen hebben dat nog niet door. Misschien heeft de samenleving het nog niet door. Huh. Ik, ik zag jou even knikken, Nelly. Ja. Nelly Jongens, je bent hier voor het andere onderwerp... Ja. Hè, over onverklaarbare lichamelijke klachten. Maar ben jij... Uh, ja, voordat ik ziek werd, uh, ja? stond ik voor de klas, uh, onder andere. Ik had een dubbele baan. Twee dagen voor de klas op een basisschool. Mm -hmm. En uh, drie dagen bij de gemeente heb ik gewerkt. En uh, ik zie inderdaad dat het, het is een unicum is als je een man als uh, collega hebt uh, op een basisschool. En uh, momenteel geef ik wat kinderen bijles. Op die manier probeer ik dan toch ook weer wat maatschappelijk te betekenen. En ik heb eigenlijk uh, hoofdzakelijk jongetjes. Dus het, die, die, die haken, die, die kunnen het niet bijhouden in nee, de klas? die hebben dus extra begeleiding. Tenminste, wat ik zie op heel mm -hmm. kleine schaal uiteraard. Maar wat dat... interessanter is dus, misschien, was jij toen je voor de klas stond... Uh, voor de jongens dezelfde juf als voor de meisjes. Want dat Vergeet wordt vaak gezegd. Hè? van Die jongens ja. moeten zich dan ook een beetje keurig meisjesachtig gedragen. Dat wordt er dan. Ik denk dat je er niet voor bewust van bent. Maar ik denk zeer zeker dat je je, je, je vrouwelijke gevoel op zo'n klas legt. Mm -hmm. Zonder dat je daar ook iets ten nadelen mee bedoelt... Maar het zit gewoon in je. Je bent die persoon. Ik ben een vrouw. Ja. Ik kan een keertje mannelijk stoer gaan lopen doen. Maar Aha. dat is dan een spelletje. En daar prikken kinderen feilloos doorheen. Ja. Dus dat werkt niet. Dus dat klopt. Ja, ik, uh, ik geloof dat zeer zeker dat dat een invloed heeft. Ja. Ja. Maar nog even terug naar, naar jou, Jan Latten. Um, want uh, als de wens uiteindelijk is van elke man en vrouw... om toch een uh, gezin te gaan stichten... dan kunnen die vrouwen die ambities toch ook best even wat bijstellen... Je bedoelt? Dat, ja. Of, of, om, voor de liefde? Ja, maar in welke zin bijstellen? Nou, dat ze wat minder hoog die ladder opjagen. Maar dat ze juist dan op zoek gaan naar een man. Nou ja. De, hun carrière een beetje laten schieten. Ja. Nou ja, dat, dat gebeurt of dus een duidelijk. Dus met een lagere opleiding ja, op zoeken. Zo makkelijk is dat niet. En, en laten we zorgen dat gebeurt ook niet allemaal zo heel bewust. Hè. Als je, men, men zoekt niet uh, een partner <kwijnt> met eenzelfde diploma. Maar in de praktijk gebeurt het wel. Men zoekt liefde. Iemand die je begrijpt. En vaak is het natuurlijk zo dat hetzelfde diploma, dezelfde leefstijl, begrijpt elkaar beter. En, en dat, is het, dat is de uitkomst. En bijstellen, dat gaat in een bepaalde mate. Natuurlijk kan de hoogst opgeleide vrouw denken, nou ja, dan een net één gradatie lager opgeleide man is toch nog een slimme man. Dat is ook zo, dat matcht ook. Maar, maar die tegenstelling van de academica, de juristen, de scheikundigen. Dat die nou net ervan doorgaat met de drop-out die niet kan lezen en schrijven. en die de formulieren helemaal niet begrijpt. Die kans, dat komt niet voor. Als het voorkomt, zijn het films. Ja. Nee, want dat lijkt me ook inderdaad wel heel erg extreem. dat op, op het platteland alleen maar nou, mannen maar we, wonen die niet kunnen lezen en dus, schrijven. We spreken dus inderdaad van het probleem van de extremen op dit moment. Ja. Het zijn de extremen, zijn. Maar je dus, vindt dat een tendens? Je zegt dat, dat dat laat zien dat het een tendens is. Er, er is een tendens. En in de extremen is de tendens dat de vrouwen heel hoog opgeleid raken. Meer vrouwen dan mannen. Een deel van die hoog opgeleide vrouwen ja, die vist naast, naast het net. Omdat natuurlijk een aantal van de hoog opgeleide mannen... best ook wel weggevist worden door de net niet zo hoog opgeleide vrouwen. Dus die markt is... Oh, dus die de, hebben dubbele concurrentie? Die hebben dubbele concurrentie. <laughs> ja, ja en Niet alleen de, moeten ze met hun... Opgeleid niveau, <lacht> dat is nee, rare ja, ja. maar met hun academisch geschoolde collega's concurreren, ja. maar ook met degenen die net wat minder opgeleid zijn, want dat vindt die man kan... niet zo erg. Precies, precies. dus ze hebben dubbele concurrentie. Er blijven een aantal vrouwen over die hun dromen niet kunnen verwezenlijken. Aan de onderkant blijven een aantal mannen over die hun dromen niet kunnen verwezenlijken. En die twee, die krijg je niet bij elkaar. En dat is dus een tendens hmm. met best vergaande problemen. Want, maar natuurlijk komen er aanpassingen. Allerlei aanpassingen. Daarom noemde ik al het begin. Uh, er zullen vrouwen zijn die denken... nou ja, uh, dan niet uh, de ideale man. Uh, dan misschien maar een kind uh, via de kroeg of via vrienden. ja, uh, ja. Nou ja. en een en, en je kunt ze op int internet... dat is natuurlijk weer het mooie van de nieuwe tijd met internet. Op internet kunnen deze mensen elkaar wel weer vinden. Ja. Geen ja. relatie, wel een kinderwens. Ja. Zowel hij als zij zullen we dan maar een soort co-ouder worden. Ja. Dan, zo dan, vinden? dan woon je in Den Haag en in Leeuwarden. Ja, ja, ja. Dus ja. Dan, oh, dan ga je wonen in Utrecht, nee, maar dat, dat, dat, dat, dat zijn dus dingen, dan moet je niet vergeten Dat het internet, dat was er vroeger niet dan, dan moest, uh, Als er dus iemand overbleef Dan moest hij het echt hebben van dat dorp Maar er ja. was niemand verder Maar nu kun je, als je een beetje uit de toon zou vallen Laten we het even zo noemen hè, Ik bedoel dat het helemaal niet mooi is Maar dan kun je via internet een ander vinden die uit de toon valt En dan kun je een hele andere levenswijze kiezen En dit zijn fenomenen die wij gaan zien ja. Dat gaan we echt zien maar nog even één ding. Hè. Nu we dit eigenlijk allemaal weten: dat die, dat die steden uh, vol zitten met uh, jonge, hoogopgeleide vrouwen en het platteland met jonge, uh, laagopgeleide mannen. Nu we dat weten, wat kunnen we daar kunnen we iets aan doen? Ja, niet van vandaag op morgen natuurlijk. Nee. <lacht> en wat, en wat Maar, nee, maar aan het doen is. Ja, het is een soort, soort tijdgeest die aan het ontstaan is. En geleidelijk is men bezig er iets aan te doen. Wij kunnen dat niet doen, dat doen de mensen zelf. En de normen, de opvattingen zullen veranderen. En wat, wat er gebeurt is, en dat zei ik al: er zijn vrouwen die, die hebben, krijgen andere idealen. Het voorbeeld vind ik nog steeds de minister van... ik dacht dat het was van justitie van Frankrijk onder Sarkozy... 43, van, van Noord-Afrikaanse afkomst. Oh ja. Ze was in verwachting. Ja. kreeg een kind, zeg maar, ik zeg eigenlijk niet wie de vader is. Want ik ga dat kind alleen opvoeden. Ik vond dat zo bijzonder, omdat zo'n vrouw in zo'n positie... dit gewoon kan vertellen. Dat is een ontzettend rolmodel. En, en natuurlijk, deze ja. verklaring kennen we ook uit de, uit de showbizwereld kleine meisjes van nu, die zien dat, die horen dat. Er zijn erbij, die gaan dat straks ook gewoon doen via internet. Ja. Maar die feminisering van de steden zal leiden tot nieuwe woonvormen. Dat tot... is ook een, een, een gedachte die ik heb. Want dat zijn de, de woonvormen die er vroeger waren. Bijvoorbeeld de Begijnenhoven. En ik denk dat de feminisering ertoe zal leiden. Niet alleen de feminisering, maar ook de, de geïndividualiseerde personen. Die zijn misschien vijftig, hebben misschien best een partner gehad... en hebben ook kinderen, maar zijn toch weer alleen... Nou, er zijn er ook meer meerdere van in de stad. Waar voelen die mensen zich nou lekker thuis? Hoe willen die wonen? Als we dan denken over zelfbouwprojecten en zo... dan zul je zien dat die denken... weet je wat? we willen zo'n wooncomplex waar alleen vrouwen wonen... of misschien wel drie generatie vrouwen. Um, ook dat gebeurt al. Dat gebeurt bijvoorbeeld in uh, Berlijn, in München. Dat zijn grote steden. Uh, waarom zijn die interessant voor Nederland? Omdat de vergrijzing en de individualisering in Duitsland eigenlijk al een stapje verder is dan in Nederland. Ja. Je zou het niet zeggen, maar, maar Duitsland is op dit punt... eigenlijk veel moderner, verder in de tijd dan Nederland. Dus daar moeten we eens af en toe naar kijken. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Hm. Ja, en in Pavlov is het tijd voor muziek. We hebben de zanger van de band A Belladier. Je kan wel zeggen, hij is vanavond Mr. Belladier. Achter die naam schuilt Marinus de Goederen. En hij gaat voor ons zingen A Little Rain has never hurt no one. All the clouds of silver lightings And don't block the sun too long There's a saying that a little rain Never hurt no one When I'm back from stormy weather And the damage has been done I tell myself, a little rain never hurt no one, no one. Save your drama for your mama, mine says learn to rise above. Oh, men who fear get hit as well, but I'm too scared of love. What doesn't kill you makes you stronger Father says the best defense is a good offense So pacifists like me don't stand a chance No chance Don't block the sun too long There's a saying that A little rain never hurt no one I know how to count my blessings That the better things in life are free But I can't help but think A little rain has never hurt no one but me Marinus de Goederen of Mr. R. Belladier. En half december, Marinus, dan begint jouw theatertour... Save Your Drama for Your Mama. En tot die tijd heb je wel huiskamerconcerten. Maar dan moeten we maar even op je site gaan kijken. www.rbelladier.com als je ergens pijn blijft hebben of je blijft maar moe en de huisarts kan niets vinden. En als ook de specialisten niet kunnen ontdekken wat de pijn of moeheid veroorzaakt, dan leid je aan medisch onverklaarbare klachten. Van alle lichamelijke klachten waar we mee naar de huisarts gaan, blijft 30 tot 50 procent onverklaard. Onderzoeker Jan Houtveen, verbonden aan de Universiteit Utrecht en psycholoog Astrid Blok, hebben er een boekje over geschreven: omgaan met onverklaarbare klachten, dat een tijdje geleden is uitgekomen. Jan Houtveen. Um, over welk soort klachten. Hebben we het? Nou, dat kan eigenlijk alles wat denkbaar is aan lichamelijke klachten... kunnen ook medisch onverklaard voorkomen. Denk aan allerlei soorten pijn, moeheid, darmklachten. En wat je ook vaak ziet is een combinatie van verschillende soorten klachten. Een soort syndromen waarin je en pijn hebt en moeheid hebt... en ook een aantal andere dingen als, als wol in je hoofd, moeite met concentreren... Enzovoort, enzovoort. Eigenlijk alles wat ook voorkomt... waarbij er dan wel een lichamelijke verklaring gevonden wordt. Nelly Harmsen, um, uh, jij leidt aan uh, medisch onverklaarbare klachten. Ja, dat klopt. Welke klachten heb jij? Nou, eigenlijk een heleboel uh, die in het boek voorkomen. Uh, vermoeidheid, uh, concentratie. Uh, um, ik ben het nu ook even kwijt. Mijn maagdarmstelsel ma is heel erg van slag geweest. Gewrichten, uh, blauwe plekken die ja, lijken spontaan uh, te komen... Um, het, is, het is te veel om op te noemen. Ik heb erg veel last gehad, zeg maar. Uh, hoofdpijnen, ja, ook heel belangrijk. Erg veel last gehad in eerste instantie van uh, mijn maag-darmstelsel. En daar ook uh, 20 kilo mee kwijtgeraakt geweest. Daar is het mee begonnen? Uh, toen werd het voor mij wel heel erg uh, inzichtelijk uh, dat er iets meer aan de hand was. Het begon eigenlijk een beetje met een slijmbeursontsteking. En achteraf denk ik van, ja, dat is gewoon een signaal geweest van... je moet niet zo hard lopen. Alleen op dat moment heb ik dat niet zo ervaren... Het is letterlijk echt... hardlopen? Ja, letterlijk hardlopen. Ja. Niet letterlijk rennen, nee. maar te veel willen in een oh, te korte tijd. Dus figuurlijk ja. eigenlijk. Ja, dan, ja. Ja, ja, inderdaad. En ik neem aan dat je naar de huisarts bent gegaan. Ja, nou kijk, voor een hoofdpijntje ga je niet zo naar de huisarts. Maar uh, op een gegeven moment als je <coughs> natuurlijk het ga, je gaat belemmeren in je sociale leven... En uh, Ik was zover dat ik bij een revalidatiecentrum uh, in dagbehandeling mocht komen. Want je hebt pijn, dus je gaat iets vermijden. Dan ga je iets niet meer doen. Daardoor neemt je uh, conditie af. En dan krijg je andere klachten. En dan krijg je nog weer meer eerder pijn yeah. als je wel weer iets gaat doen. Yeah. En dat signaal heeft mijn huisarts toen wel opgepakt en mij doorverwezen naar revalidatie. En daarmee heb je inderdaad uh, de conditie weer een stuk op kunnen bouwen. Alleen de klachten waren niet weg. En daar kom je, uh, ik moet voor mezelf praten, daar kwam ik alleen niet uit. Hoe, hoe beheerst het je leven? Volledig. Want je zei net al dat je uh, inmiddels niet meer werkt. Nee, dat klopt. Uh, ik, uh, ik, na twee jaar ziek word je dus automatisch ontslagen. En, uh, maar je kon twee jaar lang niet werken door je klachten? Nee, ik heb heel hard geprobeerd, nou, ik gaf net al even aan dat ik twee banen had. Uh, heel hard geprobeerd eerst bij de ene baan uh, daar te willen werken tot het iemand vroeg van... ja, wat wil je eigenlijk zelf? oh nee, met werken met kinderen heeft toch mijn voorrang. Dus ik wil niet verder bij de gemeente. Ik wil voor de klas. En dan begin je met uh, een reintegratietraject. Wat ja, iedereen met alle liefde ruimte voor je geeft. Een halve dag, dat ging niet. Uh, tot de pauze, dat ging niet. Een middag, dat ging niet. Een uurtje op een middag, dat ging niet. Dus je komt er zelf op een gegeven moment achter... dat het steeds niet gaat. En dan... Uh, ja, moet je van jezelf gewoon heel erg moe mogen worden... en uit mogen rusten om daarna pas weer op te gaan bouwen. Maar voor, voordat je um, eigenlijk uh, stopte met werken... ben je uh, natuurlijk wel op een, een zoektocht, heb je gedaan. Ja, maar dat, wat, wat, waar komen die klachten vandaan? Dan uh, ga je een heel medisch circuit in... en dan heb je een huisarts nodig die je dus door wil verwijzen. Want er moeten wel eerst een aantal zaken uitgesloten worden... Uh, kijk, als ik een, een darmprobleem uh, uh, heb als suliaki... of uh, uh, die andere darmziekte, ik weet even niet zo... dan, als, als dat het geval is, dan zijn daar richtlijnen voor... waarbinnen dus je leven ook... Uh, ja, dat je weet waar je aan moet houden om het draagbaar te maken. Maar dat, dat komt er niet uit. Oh, misschien is het dan toch uh, fibromyalgie. Uh, nou, dan moet je 18 punten hebben en dan kom ik bij 15. Nee, dus u heeft het niet... En op die manier kom je tegen alle, bij alle specialisten, kom ik niet aan de vereiste diagnoses om te mogen zeggen... dat die diagnose bij mij past. Jan Houtvin. Nou, ik wou nog even zeggen... elk specialisme heeft wel zijn eigen onverklaarde syndroom. En fibromyalgie is eigenlijk het onverklaarde syndroom bij de reumatoloog. Dus je hebt of reuma, maar als je die gewrichtspijnen ook hebt... zonder dat er ontstekingsprocessen zijn... dan kan het labeltje fibromyalgie eraan gehangen worden. Maar dat wil dan niet zeggen dat je daadwerkelijk... een aantoonbare afwijking in je lichaam hebt... wat bijvoorbeeld bij reuma wel zo is. Nelly, ja, Masja vroeg uh, hoe dat uh, jou beïnvloed heeft. Jij zegt dat heeft mij helemaal beheerst. Maar hoe was jij daaronder geestelijk? Uh, nou, ik heb, uh, ben gelukkig gezegend met een positieve instelling. Ja. Dus uh, het, ik, ik was vooral teleurgesteld in mezelf. Dat je lichaam zo was? Ja. Je raakt een beetje emotioneel, maar dat geeft helemaal niet. Als ik jou nou niet zou kennen... en ja. ik heb voor de uitzending al met je staan praten... dus ik heb een beeld van je. Ja. Als iemand mij dit nou zo zou vertellen... ja, die vrouw, dan zou ik ook tegen degene die mij dat zou vertellen. Ja, maar zit zij zich niet enorm aan te stellen? Ja. Dat soort reacties moet je toch... Dat heb je inderdaad wel gekregen. En hoe is dat voor je? Dat doet zeer. Ja. Ja. Ja, ja dat... Ja, dat is eh, dit is Astrid. <laughs> Ja, het komt, het, uh, mensen lopen heel vaak uh, tegen onbegrip aan. En dat is eigenlijk een hele kwalijke zaak. Want mensen beleven die klachten echt. En uh, zoals je van Nelly hebt gehoord, het, het beïnvloedt hun hele leven. En als er dan ook mensen nog uh, maar roepen van het is aanstellerij... ja, als je, dan voel je enorm onbegrepen, denk ik. En ook kwaad. Dat is, denk ik, voor iedereen wel invloedbaar. Als je onbegrepen voelt dat je heel kwaad wordt. Dat geeft stress en dat geeft ook weer meer klachten. Ja. Dus het um, is dus denk ik heel belangrijk dat uh, ja, voor alle luisteraars hier ook... Uh, als je iemand kent met dit soort klachten... probeer in te lezen in, in de problemen. Uh, probeer er een beeld van te vormen... wat het nou echt voor iemand betekent. En, en neem door iemand dan, serieus, Neem iemand serieus, ja. precies. Ja. Ja, dit is Astrid Blok. Je bent uh, gezondheidspsycholoog... en ja. je werkt in het Rode Kruis ziekenhuis in... Bevenwijk. Uh, ja. En je hebt een, een, een poli-behandeling, hè? Maar goed, daar komen we straks op. Maar Prima. zo ken je Nelly. Precies. Ja. Okay. Ja. <laughs> eh, eh, Jan Housen... Hoeveel mensen... Want je, Masje zei in de inleiding... 30 tot 50 procent van waar wij mee naar de huisarts gaan... krijgt nooit een medische verklaring. Zeg ja, maar. en bij sommige specialisten is het, is het nog meer. Echt waar? Het, het, zeker bij, dat, dat zijn onderzochte getallen? Ja, dat zijn onderzochte getallen. Voor een deel ook komt het uit de Engelse literatuur. Maar bijvoorbeeld uh, pijn op de borst is vaker... dat er naar adequaat onderzoek geen aandoening aan het hart wordt gevonden... dan wanneer je wel iets vindt. Ah. En uh, ja, dat, dat kan echt maar, enorm in de... Dan hebben we het over het aantal klachten. Maar hoeveel mensen als Nelly... die dus echt gewoon niet goed kunnen functioneren... omdat haar lichaam piept en kraakt. Hoeveel mensen hebben we er daarvan in Nederland? Weet je dat? Dat is best lastig. Want oh, ja. je, hebt, ja, je hebt allerlei patiëntenverenigingen. Verenigingen van mensen met fibromyalgie. Verenigingen van mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom. Prikkelbare darmsyndroom. En als je al die cijfers bij elkaar optelt... dan kom je wel heel erg hoog uit. Maar een aantal mensen heeft meerdere dingen tegelijk. In de... Ik ben er altijd heel voorzichtig mee, want volgens mij, als je echt heel veel mensen gaat vragen, kom je misschien wel op, op 1 op de 3 of zo van de mensen, maar het percentage ligt wat lager. Ja. Ik, ik, ik denk zo, ik kijk ook even naar Astrid met de schuine ogen, 1 op de 10 <lacht> of in de ik zou er geen het hangt een beetje vanaf hoe breed je dat noemt. Omdat heel veel mensen hebben wel problemen met vermoeidheid bijvoorbeeld. Als, als wij bij studenten dat onderzoeken, nou dan, dan heeft een kwart van de studenten echt wel problemen met vermoeidheidsklachten. En ja, waar leg je de grens nou in, in, in wanneer je echt spreekt van daadwerkelijk soms droom ja, of ja, ja. daadwerkelijk in de... Maar ja, dat het heel erg ja. vaak voorkomt en een heel groot probleem is ook en ook heel in onze somatische gezondheidszorg erg veel geld kost... door ja. erg veel onderzoek terwijl er niets gevonden wordt. Dat ja, is want ik, ik, ik, dat, dat heeft volgens mij juist... is dat de oorzaak dat ik dan ook wel eens geneigd ben... van ja, dat is misschien toch ook aanstellerij... omdat we zo ontzettend vertrouwen hebben in onze wetenschap. He, we hebben zo'n geweldige wetenschap. En die zouden dat niet kunnen vinden? Ja, He? Nou, het is, het, het is natuurlijk. Vroeger was dat allemaal wat makkelijker. Want toen kon je heel veel dingen, zoals kanker en zo, ook heel moeilijk diagnosticeren. Dus dan viel dat onder dezelfde, op dezelfde hoop als het ware. Maar tegenwoordig kunnen we veel specifieke allerlei ziektes uitsluiten. En dan blijft die restgroep veel duidelijker overal. Maar er zijn toch ook Jan ziektes was, die hebben een beetje een gradueel. Intensiteit, Ik bedoel, als je alleen al denkt... dan eenvoudig gegeven dat als je een beetje koorts hebt... Ja. nou ben ik zelf iemand, dat weet ik uit ervaring... bij 37,2 ben ik helemaal ziek. En ik ken andere mensen die hebben een 38 koorts... en die lopen gewoon door. Ik ben <lacht> totaal verbaasd. Ik heb er niets ja. van. Ja. Maar, maar dan ligt dat dus aan mijn beleving. organisme... Mijn, niet alleen mijn beleving. Ik ben daadwerkelijk mm. niet in staat dan... Ik krijg hartstikke heet 37,2... of uh, 37,3, ja. het is werkelijk niks... Um, of voor een Ma koele man al heel wat misschien. Nou, maar ik, vind het, ik vind het wel een mooie, een mooie opmerking, want het geeft heel erg aan dat je dat denken, het is of lig, lichamelijk of psychisch, hè, dat dualistisch denken, dat moet je eigenlijk loslaten. Ja. Mensen zijn in meerdere of mindere mate gevoelig voor allerlei prikkels die op hun afkomen. Dat zijn deels immunologische prikkels, een, een griepje. De ene merkt het, merkt het amper en de ander is, zij het met een hele lichte koorts al daadwerkelijk heel erg uitgeteld en ziek. En dat is ook zo met pijnprikkels. Ja, ja en ik denk dat ik, ik vergelijk heel abstract dan, wat mij ook dan wel eens verbaasd, is in Nederland als je dus, of je nou een kleine vrouw of een grote man bent, en je gaat ergens eten, je krijgt altijd hetzelfde uh, hoeveelheid voorgeschoten. <lacht> en dat begrijp ik eigenlijk niet, want in dat kleine lichaam gaat veel minder dan het ja. grote. Ja, als en een en dit soort verbrandingsmotor in ja, zit. Ja, maar niet... dit, dit soort starheid in denken zou ja. ook wel eens in die medische rit. Nou, wij, wij denken steeds meer wel van de, de, de, de uitlokkers, hè, waardoor dit soort klachten ontstaan die Zijn waarschijnlijk niet zo makkelijk als bij, bij gewone somatische aandoeningen, één op één. Er is niet één wat, ding waar iedereen even, even dat doet. kan. Wat somatische doorkrijg. aandoeningen? Wat zijn dat nou precies? Nou ja, bijvoorbeeld als je daadwerkelijk een hartinfarct hebt, dat die, dat die kranslagaderen vernauwd zijn, ja. of dat je bijvoorbeeld ontstekingsprocessen hebt in je gewrichten, zoals reuma, of ja, eigenlijk alle echte ziektes, of in ieder geval echte ziektes in de betekenis van dat er wel duidelijke verklaring in het lichaam gevonden wordt. Maar bij dit soort klachten is er wel degelijk ook iets ontregeld. Alleen het is ingewikkelder. Maar je krijgt als je leidt aan klachten die niet te verklaren zijn... krijg je vaak te horen het zit tussen de oren. Dus ja. dat je het je inbeeldt. Ja. Nou, en, en, en, en dat is denk ik ook een van die misverstanden waar we van af moeten. Het... Bijvoorbeeld uit, uit hersenonderzoek blijkt steeds duidelijker dat, dat uh, mensen met dit soort klachten gevoeliger reageren op prikkels. Uh, bijvoorbeeld pijnprikkels geven ze wat druk op de, op de huid of op de nagel. Of in de... We hebben allerlei trucjes om dat te doen. Daar zeggen ze simpelweg gesteld eerder oud. Ze hebben eerder bij een, een, een lagere druk voelen ze die pijn. Maar uh, het is niet zo dat dat allemaal een kwestie van aanstel is. Want je kunt dan bijvoorbeeld met fMRI, en met hersenonderzoek... kun je bijvoorbeeld wel zien dat ook lagere gebieden in de hersenen... die dus heel diep zitten, die primaire schakelcentra... dat die ook meer oplichten bij diezelfde prikkel. Dus het is niet alleen maar zo dat je altijd maar harder ouw roept of dat je zegt dat je moe bent. Maar het is daadwerkelijk zo dat er ook meer binnenkomt aan prikkels ja. in je lichaam. Dus de, de, de, de klachten, die zijn er echt? Die zijn er echt. Alleen, het is, het is waarschijnlijk niet zo dat ze ontstaan op de plek waar de dokter zoekt, in het lichaam. Het is dus niet zo dat er dan per se een ontsteking moet zijn. Of misschien is er iets, iets heel subtiels aan hand, maar het is ingewikkelder. Het proces is waarschijnlijk en biologisch en psychologisch en sociaal tegelijkertijd. En het zit en in je lichaam, maar vooral ook in de hersenen. Maar nou ja, zei je net, we moeten niet meer dualistisch denken. Ja. Want... En wat bedoel je dan nou dualistisch denk ik zei het net al dat is als je heel rigide denkt het is of lichamelijk of psychisch. Aha. Kortom als de dokter niets kan vinden dan, dan moet het dus wel psychisch zijn en tussen de oren zitten en ja. dan stel je je dus aan. Nou, ik denk dat dat het stomste is wat je kunt doen omdat het aan niet klopt en ben je heel veel patiënten volkomen ten onrechte zo'n label opplakt van jij stelt je aan. En ja, het is voor deze patiënt erg belangrijk om, om, om die factor erkenning wat, wat Astrid net ook al zei. Het is heel belangrijk dat we met z'n allen als het ware ervan overtuigd zijn. Maar dat is ook echt zo, dat dit soort dingen echt gevoeld en beleefd worden. En dat het leidt tot heel veel lijden en heel veel beperkingen in je dagelijks leven. Nou geloof ik wel dat, dat de academische wereld er nu een beetje belangstelling voor begint te krijgen. En eh, Radboud Universiteit in Nijmegen roept mensen op nu om zich te melden. Want is dat, uh... Nou ja, er zijn gelukkig steeds meer onderzoeken nu, steeds meer plekken nu, a, voor onderzoek, en ook b, dat er speciale polies komen om mensen te behandelen van die lichamelijke ja, en... onverklaarde klachtenpolies. Astrid Blok, uh, uh, jij werkt bij zo'n polie, bij het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Ja. Um, wat doen jullie voor, uh, uh, voor mensen met onverklaarbare klachten? Um, we hebben eigenlijk twee dingen. We kunnen mensen individuele gesprekken aanbieden. Dus een beetje afhankelijk van de ernst en de duur van de problemen die mensen hebben. Als het nog niet zo lang duurt en het niet zo ernstig is... de gevolgen nog niet zo groot zijn... dan kunnen mensen met een aantal gesprekken al uh, een heel eind verder... Um, maar bij langdurige klachten uh, hebben we een multidisciplinair behandelaanbod. En dat is een, een 12-weeks programma. En dat bestaat uit cognitieve gedragstherapie. Dat richt zich echt op het denken. Uh -huh. uh, op fysiotherapie. Um, de conditieopbouw kan er, uh, aan gedacht worden. Maar ook op een speelse manier weer met je lijf aan de slag gaan. En um, mindfulness en dat richt zich meer op het voelen. En, uh, ja, dat heer, is een groepsbehandelingsprogramma. Ja, dat ja. is het bewustzijn toch? Ja, mee, meer in het hier en het nu leven ja. en erg op het gevoel gericht. Je nou we begon je, we begonnen uh, met gesprekken. Ja. Uh, maar wat bespreek je dan? Want als je uh, probeer je dan uh, weg te praten of? Uh, te zeggen van nou joh het valt allemaal wel mee of, of hoe, hoe gaat dat nou um, we proberen uh, we hebben eerst een algemene intake waarin je de klachten uh, nauwkeurig in kaart brengt en ook wat de gevolgen van de klachten zijn en um, dan proberen we eigenlijk samen tot een gemeenschappelijk doel te komen van nou wat is voor jou het grootste gevolg is dat je, je stemming heb je he, voor sommige mensen voelen zich heel somber of heel angstig onder hun klachten dan ga je daaraan werken en um, uh, andere mensen zeggen weer van ja, ik vind het belangrijk dat ik weer allerlei dingen kan gaan doen. En dan kun je bijvoorbeeld met geleidelijke activiteiten opbouwen... Um, uh, mensen weer meer uh, aan de slag krijgen. Dus, dus eigenlijk ja. probeer je dan uh, het, het, uh, de, de klachten draagbaar te maken. Of ja, in ieder geval precies. dat mensen ermee om kunnen gaan. Ja, dat is, uh, dat is het doel. Ja. Ja. En uh, mensen hopen heel vaak als ze beginnen aan de behandeling dat ze er toch van af komen. Dus we proberen ook echt te zeggen van mm -hmm. ja, de, de klachten zijn... Uh, niet duidelijk, dus wij wij kunnen ook niet de oorzaak aanpakken, maar we kunnen wel zorgen dat het lijden onder de klachten minder groot gaat worden. Maar dan, dat de dan gevolgen... denk je misschien, ja. uh, oh, dat zit toch tussen de oren. Ze moeten er niet zo aan denken. Ja. Um, nou, er spelen ook uh, psychologische mechanismen wel een rol. Um, als mensen uh, dagelijks echt gepreoccupeerd zijn, s ochtends opstaan met van hoe staat het vandaag met mijn lijf, hun lichaam aan het scannen zijn, hun bloeddruk meten, uh, um, dan uh, heeft het een veel grotere impact dan wanneer je uh, het op bepaalde momenten los kan laten en, en wat rustiger rondom. Uh, ja. uh, ja. Jan? Wat ik me als demograaf dan afvraag, zijn het ook vooral vrouwen? Of is dat gelijk verdeeld bij man en vrouw? Ik vermoed vrouwen eigenlijk. Klopt, ja. ja. <lacht> maar dan komen ze wel uit Waarom de stad. Vermoed nou, je dat <lacht> nou, ik vermoed vrouwen, omdat om vrouwen juist heel erg uh, nadenken over alles. Maar er zit nog een ander punt en daar komen we toch op het eerste punt uit. De hoogopgeleide vrouwen die dus ook alles zelf willen doen. Ik denk dat een van de oorzaken, ik, ik filosofeer mm -hmm. even, een van de ja. oorzaken zou... Kunnen zijn. Het voordeel van een partner zeg ik altijd: daar kun je veel meer delen. En als je geen partner hebt, dan kun je ook ontsporen omdat je alles zelf gaat doen. Mm -hmm. En wil de, je een carrière maken, en je moet je huis onderhouden, en je moet de vriendenkring onderhouden, en je moet perfect. Het houden lopen van Nelly. Het houden ja. lopen van Nelly. En, en, en, en als je ja? dan een partner hebt, dan ben je soms gedwongen, of die partner dwingt je, ja, laat dat nou maar eens. Nou heb je wel genoeg gedaan, of ik uh, ga nu op vakantie. En, en zo word je eigenlijk ook wel eens. Weer in balans gebracht. En als je dus alleen bent en geen partner hebt, dreigt het soms dat je uit balans raakt. Dat je alsmaar maar doorhoudt. Zou ja. dat kunnen, denk ik dan? En dan nou, we... Ik herken me daar een heel stuk in, uh, nou, Jan. Nou ja. Omdat ik uh, grotendeels ook alleen voor de kinderen heb gezorgd. En een baan, naderhand twee banen had. En uh, me financieel verantwoordelijk voelde voor om in mijn eigen huis te kunnen blijven wonen. En de kinderen in de klas heb je ook nog als kinderen genomen. Ja. Dus, daar ja. nou heb je heel veel kinderen waar je verantwoordelijk voor voelt. Precies. En dat, dat allemaal op één bordje, en dan inderdaad niet altijd met een partner. Dus dan draag je het alleen. Dat is een last. Ik ja. wil nog even daarom is het misschien een probleem dat heel veel hoger opgeleide vrouwen straks geen partner vinden. Daarom wil ik maar even zeggen: dat het begin uh, van dit programma past ook weer hierbij. <laughs> ja, nou, nee, het, uh, het komt echt meer bij vrouwen voor. Dat is zonder meer. Dat zien we in onderzoek veel. En, uh, maar met sociaal-economische status, met opleiding en zo, dat weet ik nog net zo niet. Of ja. dat zo is. Volgens mij komt het in alle lagen wel evenveel voor. Nou, bijvoorbeeld burn-out klachten niet. Nee, burn-out is de is enige uitzondering. Nou, oh. Bij burn-out is trouwens als uitzondering, die komt evenveel bij mannen als bij vrouwen voor. Dat is het enige syndroom als je dat er dan onderschaart, waarbij je die seksverschillen niet, zien, niet ziet. Ja. Alle andere syndromen komen meer voor bij vrouwen. Maar burn-out is ook een verzamelnaam, toch? Het is ja. ook een ja. verzamelnaam, ja. Waarmee je eigenlijk zegt, nou, die moeheidsklachten zijn er allemaal, maar jan noem je dan de, de uitlokker, meer werk gerelateerd. En ja, daar kun je natuurlijk ook over hebben... wat dat dan verder betekent. Maar, uh, ja. Nelly, hoe, ja. hoe gaat het nu met jou? Want uh, jij uh, ben je nog, kom je nog steeds bij Astrid op de poot? Nee, nee. ik uh, kom al uh, anderhalf jaar of twee jaar bijna niet meer uh, bij Astrid... En ja, ik vind dat het goed met mij gaat. Alleen, ik moet goed zorgen dat, uh, dat ik niet te hard ga lopen. En welke het... therapie heb jij gehad bij Astrid? Uh, ik heb de groepstherapie gehad. Dus uh, niet uh, de aparte groep voor uh, lichamelijk onverklaarbare klachten. Maar ik past wel uh, goed in die groep. En het is dus ook echt een hele dag. Uh, je begint echt morgens met... Ja, met je probleem te bespreekbaar te maken... als je dat wilt. En dan een stuk drama. En dan ga je een doel stellen een voor de kop. Een stuk drama? Een stuk drama, ja. Een, een speltherapie, zal ik oh, ja. dan zeggen. Waarbij je dus inderdaad... en dat gaf Astrid net ook al even aan... Uh, gaat leren op je gevoel te vertrouwen. Datgene wat je voelt... dat dat vaak klopt met hoe als het is. Hoe iets voor je is. Een bepaalde spanning. Iets wat je moet gaan doen waar je tegenop ziet. Dat speel je dan daaruit. En uh, dan kun je dus voelen van... oh. Maar dit voelt eigenlijk helemaal niet zo goed. En dan ja, heb, heb je de mogelijkheid om je, je strategie bij te, bij te stellen. Mm -hmm. En dan eindig je de dag met een doel te stellen voor de volgende week. En dan denk ik denk van nou, uh, de ramen moeten gewassen worden. En uh, ik wil de auto ook wel uitzuigen. En uh, nou, als ik nou van de week ook nog eens eventjes dit... Nee, wordt er dan gezegd. Wat als jij gewoon eens even voor je voorneemt om volgende week weer te komen? Dat is al genoeg. Ja, nou, heb jij inmiddels een partner, want je vriend uh, ja, is meegekomen. Dat klopt. <laughs> Als jij nu uh, uh, weer uh, klachten voelt opspelen... Mm -hmm. um, klopt het dan inderdaad wat, wat Jan Latten net zei... dat, dat uh, jouw vriend dan ook uh, tegen jou zegt... joh Nelly, doe nou even rustig aan. Uh, ja. Dat, dat werkt. Dat, uh, Gert-Jan voelt dat uh, feilloos aan. En uh, op dit moment heb ik het dus eigenlijk te druk voor mijn doen. En dan zegt hij van... Uh, uh, je moet wat doorstrepen in je agenda... En ja, dat, dat heb ik dus ook inderdaad nodig. Want mijn aard mijn is gewoon. Nou, ik wil graag wel dit doen, ik wil graag wel dat doen. En mijn lijf wil dat gewoon niet meer. En, dat, en daar helpt een partner zeer zeker bij. Mijn moeder kan het ook feilloos uh, aanvoelen <laughs> trouwens hoor. <Okay. laughs> en zo'n uitstapje hier naartoe? Uh, dat is dan heel fijn dat er vervoer geregeld is. Want dat zou dus een, een, een drempel te hoog zijn. zijn. Ja. Je ziet hier ook heel mooi dat psychologische en sociale factoren heel belangrijk kunnen zijn met, met de beleving van dit soort klachten. Hè? De instandhouding of juist dat je op tijd aan de bel trekt en minder gaat doen of juist meer hè? als je continu ja. maar thuis zit. In de... Maar ja. ondertussen willen we natuurlijk in onderzoek ook iets aan die, aan die waarneming doen van die daadwerkelijke prikkels. Van, het gaat niet echt over met dit soort behandelingen, maar het helpt wel in het eraan leiden. En we hopen in de toekomst ook veel meer te weten over waarom het zo is dat sommige mensen zoveel gevoeliger zijn. En hoe zijn ze gevoeliger ja. geworden? En wat zou je er eventueel aan kunnen doen dat het niet alleen maar het aanpakken van die beleving is? Goed, we horen de tune. Mogen we jullie allemaal hartelijk danken voor jullie bijdrage aan dit gesprek. En het boekje nog heel even noemen. Omgaan Doe dat. met onverklaarde lichamelijke klachten. Goed. Beschreven door Astrid Blok en Jan Houtveen. En die twee bedanken we. En Nelly Harmsen natuurlijk. En Jan Latte. En luisteren, als u wilt reageren op wat we hier hebben besproken... mail ons dan even. Pavlov.ntr.nl Straks het nieuwsbulletin en daarna langs de lijn. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Dag. Informatie, educatie en cultuur. Hoi snavel! We zijn druk bezig met de voorbereiding van Vroege Vogels. En we gaan nu een LP opzetten: een splinternieuwe langspeelplaat. Dames en heren, mag ik even u aandacht? Vroege Vogels bestaan precies. 1 derde deel van een eeuw 33,3 jaar. Nou en. Wij vieren het viniele Vroege Vogelsjubileum. Morgen van 8 tot 10 vanuit Beeld en Geluid met... Midas Dekkers, Ivo de Wijs, Nico de Haan. Vroege vogelsvideo. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Stel, u ontvangt bijvoorbeeld een AOW-pensioen, kinderbijslag... of een nabestaande uitkering van de Sociale Verzekeringsbank...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 Oostenrijk, je doel bereikt. Dit is Radio 1.